Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Koningin Beatrix heeft de president van Mali bedankt voor zijn steun rond de ontvoering van een Nederlandse man in het Afrikaanse land. President Touré brengt op dit moment een staatsbezoek aan Nederland. Voorafgaand aan het diner zei koningin Beatrix dat ze het zeer waardeert dat hij persoonlijk zijn afgrijzen heeft uitgesproken over de ontvoering. De Nederlander werd vorige week samen met twee andere westerlingen ontvoerd in Timbuktu. Er is sindsdien niets meer van hem vernomen.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 Voorafgaand aan de uitspraak kreeg de advocaat van de familie Jackson het woord. Hij zei dat de familie niet uit is op wraak, maar slechts gerechtigheid wil. De familie hoopt dat van de veroordeling een waarschuwing uitgaat naar andere medici. Het weer, vanavond en vannacht regenbuien met kans op windstoten. Morgen wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staat een file op de A12, Utrecht naar Den Haag, tussen Woerden en Nieuwebrug 2 kilometer. Dat heeft te maken met werkzaamheden aan een camera die boven de weg hangt. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz.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 En in Zandvoort heb ik er één in bestelling, die hadden hem ook niet. Dus uh, ja, maar het is echt, ik raad iedereen aan, zeker voor Sinterklaas of de Kerst, deze CD te kopen. Ik mag toch wel een beetje reclame maken voor Jan Menuh en Jasper Soffers, die de Dutch John Boek hebben samengespeld. En ook hebben gespeeld natuurlijk. Ze worden trouwens begeleid door Clemens van Veen en Hans Oosterhout. Die hebben we nog nooit in Zandvoort gehad, trouwens bij Hans uh, Rijmers, geloof ik hè, Tom? Dat klinkt mij onbekende door. Ja, mij ook goed. Maar dat uh, gebeurt wel meer. Uh, ik heb een stuk uitgekozen, over zo'n fantastisch ooit geschreven dokter Anders P. Luistert u naar de mannen met de veerpont.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 Please, repeat off! Sola morire, sola, sola nací, sola morire, te hier me questo, pero quiero ser feliz. Sola, je mento mondo, e sola lermere, pero contigo, sin ti me negro, oye mi rumba, yo seguiré. Ja, het prachtige favela, ooit geschreven door Joe Bim en de Morales. En hier gespeeld, ja, niet door een stenket zoals uh, Tom Hendricks dacht, maar door Sabine Kunlich, die drie weken geleden in de krocht optrad en ook de Altsaxofoon voortreffelijk uh, bespeelde. Ze werd op dit stuk begeleid door de gitarist Adam Rafelti, ook een Duitser. Ik heb nog nooit van die man gehoord, maar.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 kwam ook deze song al snel in de jazz terecht en werd daardoor een van de meest gespeelde composities van Cole Porter. Ik vond de mooie uitvoering van tenor saxofonist Ben Webster en baritonspeler Jerry Mulliken, samen met onder andere Jim Rose op de piano. Hier is een van de meest gestelde vragen ter wereld: What is this thing called love?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 Prefidie Stan Gats met Larin Almeida met de Wintermoon en Rieg dan toch nog Billy mee.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 Maar ah, natuurlijk is de volgende week weer CFMBS. Dus zeg ik samen met Billy May. Nee, niet met Billy May. Ik ben daar echt helemaal in de war. Met Billy Holiday. We'll be together again. No tea. Ha The